zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt de Syrische president Assad... de kern van het probleem in zijn land. Timmermans kwam gisteravond terug van de vredesconferentie over Syrië in Montreux. In Nieuwsuur zei de minister dat Assad voor de rechter moet komen... in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. De bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam is zonder incidenten verlopen. Er werden zes mensen aangehouden, allemaal Ajax-fans. Supporters uit Rotterdam hadden vooraf gezegd dat ze ondanks een verbod naar de arena wilden gaan. Maar hoeveel Feyenoord-fans uiteindelijk binnenkwamen is onbekend. Marco Borsato heeft gisteravond een lichte beroerte gehad. Hij zou optreden bij Vrienden van Amstel Live in Ahoy. Volgens concertorganisator Mojo bleek in het ziekenhuis... dat Borsato een tia heeft gehad. Een storing in de bloedtoevoer naar de hersenen. Volgens Mojo maakt Borsato het naar omstandigheden goed... maar moet hij wel rust houden. De uitstoot van broeikasgassen in de EU moet in 2030 40% omlaag vergeleken met 1990. Dat staat in het nieuwe Milieu- en Klimaatplan van de Europese Commissie. Tot nu toe geldt een vermindering van 20% in 2020. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten nog stemmen over de plannen. In de buurt van Nijverdal is een auto met verdachten van een inbraak... met grote snelheid frontaal op een tegenligger gebotst. Bij het ongeluk raakten zes mensen gewond. De politie betrapte de verdachten bij een inbraak in Raalte... en zette de achtervolging in. De zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht... en de inbrekers zijn aangehouden. Op de Australian Open heeft de Chinese Lina de finale bereikt. Ze versloeg het Canadese tennistalent Eugenie Bouchard in twee sets 6-2 en 6-4. Het is voor Lina de derde keer dat ze in Melbourne in de finale staat. Ze verloor daar twee keer van Kim Kleisters. Het weer, af en toe regen, landinwaarts ook kans op natte sneeuw... Later vooral in het zuiden weer regen en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7-hoorn richting Zaandam is het al langzaam rijden... tussen afrit Averhoorn en Weide Wormer over vijf kilometer. Kiev heeft weer een onrustige nacht achter de rug. Het laatste nieuws uit Oekraïne... krijgt u van onze correspondent David-Jan Godvoa. En we doen verslag vanuit de hoofdstad. En steeds meer winkels kijken via de wifi in uw telefoon. U hoort straks hoe dat gaat. En we spreken Jacob Koonstam... van het College Bescherming Persoonsgegevens daarover. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is donderdag 23 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zegt... dat het regime van de Syrische president Assad... de kern van het probleem is in Syrië. Gisteren was hij op de vredesconferentie in Montreux. Net als zijn Amerikaanse collega John Kerry... is hij erop tegen dat Assad zou deelnemen aan een overgangsregering. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. De man heeft de meest gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid begaan. Je kan je niet voorstellen dat er een vreedzame oplossing mogelijk is... voor Syrië, waarbij Assad deel uit zou maken van die oplossing. Assad is de kern van het probleem. Timmermans is trouwens niet te spreken over de houding... van de Syrische minister van Buitenlandse Zaken op de conferentie. Er moet een compromis komen. Er is alleen maar een vreedzame en politieke oplossing mogelijk... voor dit conflict. Militair kan het niet... Uh, terwijl uh, de uh, uh, minister van Buitenlandse Zaken van Syrië... veel meer op de lijn zat, uh, we hebben met terroristen te maken... en die moeten we vernietigen en wij gaan uh, winnen. Hij noemt iedereen die het niet eens is met Assad, noemt hij een terrorist... wat natuurlijk een belachelijke uitspraak is. Ook ging de minister nog kort in op de ontmoeting gisteren tussen premier Rutte en president Rouhani van Iran... op het World Economic Forum in de Zwitserse plaats Davos. De Iraniërs hebben aan Nederland gevraagd... Uh, kunnen we een korte ontmoeting arrangeren met de Nederlandse premier? Uh, we hebben dat in overweging genomen en we hebben gezegd... gelet op de ontwikkelingen die er zijn... gelet ook op het positieve gesprek dat ik heb gehad met mijn Iraanse collega... is een korte ontmoeting goed. Rutte heeft in het gesprek aangedrongen op een constructieve opstelling van Iran. Hij liet Rouhani ook weten dat hij het jammer vindt... dat Iran internationale afspraken die een eind moeten maken... aan het regime van de Syrische president Assad niet steunt... Morgen dan gaat het overleg tussen de strijdende partijen in Syrië verder in Geneve. Kiev werd gisteravond opnieuw gedemonstreerd. Tienduizenden demonstranten verzamelden zich op het Centrale Plein. De straten eromheen waren opnieuw gevechten tussen de demonstranten en de oproerpolitie. Oud-premier Timoshenko en de Oekraïnse oppositieleider Klitschko riepen politieagenten op om zich aan te sluiten bij de anti-regeringsdemonstraties. In reactie daarop dreigde de premier Azarov dat de regering met geweld zou ingrijpen. Volgens correspondent David Jan dreigt de situatie in Kiev nog verder uit de hand te lopen. De autoriteiten kunnen bijvoorbeeld de straat van beleg uitroepen... het leger inzetten en bijvoorbeeld tanks inzetten en met scherp gaan schieten. En de demonstranten die kunnen zich uh, gaan bewapenen. En uh, als dat allemaal gebeurt, ja, dan weten we niet waar we uitkomen. Maar een van de andere oppositiepartijen heeft al uh, laten weten... dat dat misschien wel in een kan uh, kan eindigen... Wordt sinds november al gedemonstreerd tegen de regering. Afhankelijk was de woede van de betogers gericht op de pro-Russische... en daarmee anti-Europese koers van Janukovic. De laatste dagen kwam daar ook nog de woede over de antidemonstratiewetten bij. De VVD scherpte de interne regels aan voor giften aan de partij en hun leden. De nieuwe regels zijn al van kracht in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart. VVD-kandidaten moeten alle schenkingen boven de 25 euro registreren. Voor schenkingen boven de 1000 euro moet vooraf toestemming worden gevraagd aan het hoofdbestuur. Verder maakt de partij schenkingen boven de 4.500 euro openbaar. VVD probeert met deze aanscherping het geschonden imago wat te herstellen... na schandalen met vooral lokale VVD-politici... als Jos van Rij en Toon Hoijmaijers. Deze campagne werd vorig jaar al door premier Rutte aangekondigd. Wij zijn de grootste partij van Nederland. En dat betekent dat wij niet alleen de norm volgen... maar dat wij de norm zetten. In 2030 moeten alle EU-lidstaten de uitstoot van broeikasgas... met 40 hebben teruggebracht, ten opzichte van 1999. Een van de voorstellen van het nieuwe Milieu- en Klimaatplan voor Europa. Dat is gisteren door commissievoorzitter Barroso in Brussel gepresenteerd. Hij noemde het plan ambitieus, maar ook betaalbaar. Het zet dat we are beyond debate zijn, you je to groen of een a van de industrie. We geloven dat deze twee issues niet not zijn. Het plan laat volgens Barroso zien... dat de tegenstelling tussen groen en industrie verdwijnt. We geloven dat deze twee niet tegenstrijdig zijn... maar perfect samen kunnen gaan als dat slim wordt aangepakt. Milieuorganisaties zijn teleurgesteld... en vrezen dat het plan de klimaatverandering onvoldoende zal afremmen. Ze vinden dat de commissie buigt voor de druk van het bedrijfsleven. Dat had de opgeroepen tot minder strenge maatregelen... om de voorzichtige economische groei in Europa niet te schaden. Borsato is getroffen door een lichte beroerte. Zanger werd gisteravond onwel. Moest een concert afzeggen. Hij zou optreden bij de vrienden van Amstel Live in Rotterdam. In het ziekenhuis bleek dat Borsato een tia heeft gehad. Bloedtoevoer in de hersenen wordt dan even onderbroken. Na omstandigheden maakt hij het goed, zegt de concertorganisator. Mojo, maar hij moet wel rust houden. Wat dat gevolgen zijn voor de concerten die Borsato de komende tijd geeft... dat is nog niet bekend. Mark Robin Visser is vanmorgen in Drenthe. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Nou, het gaat wel goed. Ik heb hem nog niet gezien. Ik loop hier wel... Ik, ik, ik, ik kijk om me heen, maar ik zie hem niet. Het is een klein, katachtig, ADHD-achtig beestje... dat <laughs> zich met een gebogen rug voortbeweegt. Heb jij er wel eens een gezien, Frederik? Nee, nee. Ik ook niet, maar ze schijnen ook heel erg schuchter te zijn. Ik heb wel het geluid wat hij maakt, dat gaan we straks laten horen. En uh, ook nog een betere omschrijving waar ik misschien wat aan heb. Het beestje is al sinds de jaren zeventig beschermd. Je mag er niets tegen doen, terwijl het beestje wel behoorlijk veel schade kan aanrichten. Maar het beestje weet waarschijnlijk zelf nog niet... dat er inmiddels in Den Haag een stevige lobby tegen hem is begonnen. Kortom, de steenmarter moet op zijn tellen passen. Nou, ik dacht even dat hij dat over, de, over de kranten krantenbezorger had. Ja, goed, Mark Robin. <lacht> <tot>, Tot zo. We ki ja, Kijken wij ondertussen even in de kranten alvast voor de eerste keer. Trouw opent met het geweld in Oekraïne... dat verhardt volgens de krant. De krant meldt vijf dode demonstranten trouwens inmiddels. Honderden gewonden, vermoorde en gemolesteerde activisten... en met de dood bedreigde journalisten. Oekraïne lijkt een ander land geworden te zijn... met trekjes van een dictatuur. Algemeen Dagblad zegt genezing Alzheimer is in zicht. Een hoogleraar voorspelt middel binnen 20 jaar. Dat is een middel om de ziekte te voorkomen. Dat zegt hoogleraar celbiologie Gerald de Haan. De ziekte verhelpen, als je het al hebt, zal heel lastig blijven. Maar de ziekte voorkomen, daar zullen we grote stappen in zetten. De telegraaf opent met Zwitserland. Loost, dat land loost de zwartspaarder. De Zwitserse bank, UBS, is druk bezig met het lozen van Nederlandse belastingfraudeurs. die een geheime rekening hebben bij die bank. Afgelopen decennia zijn ze met open armen ontvangen, die zwartspaarders. om dat zwarte spaargeld buiten het zicht van de fiscus te stallen. Maar de rekeninghouders krijgen nu een gesprek met de bank. en daarin krijgen ze te horen dat ze hun zwarte geld contant moeten opnemen. of contact moeten zoeken met een adviseur om tot een inkeerregeling met de Nederlandse Belastingdienst te komen. Nog meer geld. Het Financiële Dagblad zegt dat de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam in het geding is door winstbelasting. De internationale concurrentiepositie van de havenbedrijven Rotterdam en trouwens ook Amsterdam dreigt te verslechteren. Want beide overheidsbedrijven moeten over 2016 vennootschapsbelasting gaan betalen. Terwijl de concurrenten in Frankrijk, België en Duitsland bijna geen winstbelasting afdragen. Oostkant opent met beleggen in opties. Het feest met de opties is voorbij. Is de kop boven het artikel Beloning in de opties. Het symbool van de zelfverrijking in de top van het bedrijfsleven is nagenoeg verdwenen. Bedrijven delen steeds minder vaak optiepakketten uit als bonus aan bestuurders. Kans op uitschieters waardoor de topmannen in één klap multimiljonair kunnen worden neemt daardoor rap af. Even kijken telegraaf voorpagina. pagina deze foto is nog leuk met jongetjes met mutsen op en schaatsen onder. Ja. Waar is dat van? Dat is, ik moet even kijken, op de Amsterdamse Jaap Edenbaan. Oh. Ja, het is ja. geen echte ijs. Daarboven staat dan ook de kop: Wij willen winter. Elke werkdag wakkere worden met het NOS Radio 1 Journaal. wel, naar day. Mark Robin is in het donkere Drenthe. Mark Robin, ik moet een yes, beetje denken aan... Uh, hey, ja. Heb je hem gevonden? Tuut, tuut. Ja, Nee, ik, ik probeer hem te lokken natuurlijk. <laughs> een stukje brood en zo. Maar Code show, Beesten in het nieuws. Ja, Kijk, beesten is? in het nieuws. Ja. Zat hij daarin? Uh, First. Dat kan ik me echt niet herinneren. Zo lang dat geleden. Het ging zo van... Uh, uh, beste Ko, we hebben een cavia die heet Henk en die is dood. En nu hebben we een andere cavia. Ja. Zo, van die ingezonde brieven waren dat. Ja, fantastisch. Oh, geweldig. Maar jij zoekt Pouwt de steenmarter, hè? Ja, nou, we doen gewoon een moderne versie daarvan van de beesten in het nieuws. Nu op Radio 1, in het Radio 1 journaal, op zoek naar de steenmarter. Ja, nou, ik heb mensen gesproken die er de nodige ervaringen mee hebben ik gehad. Ook. Jij ook, Marcel. Ja, zeker. Vertel. Ja, de, de, de turboslang in mijn auto heeft dan bijst een keer Kijk, doorgeknaagd. Waarop dat, ik dat geen druk dus. meer had en heel traag, heel lang moest rijden. duurt het heel lang voordat hij op, to op toeren komt. Was een dat een uh, Dat weet ik niet meer precies, want het moest wel bij de verzekering worden gemeld. Nou, het was heel ingewikkeld. En ik heb ja. uh, een kennis uh, of een vriendin van ons, die is uh, al drie keer door het beest bezocht. Nou ja, haar auto Kijk dan. Kijk eens aan. Precies. Ja. Zeg, en het beest zelf uh, niet gezien natuurlijk, hè? Nee, natuurlijk niet. Nee, dan nee. zijn ze nou, weg als het licht wordt. Ik ben nu in Drenthe, in Nieuwbuinen, en uh, ik weet... Nou, ik zeg niet dat het hier in Nieuwbuinen is... maar ik ken Drentenaren die het beest ook daadwerkelijk wel... bij de klauwen hebben gegrepen oh. en hem een kopje kleiner hebben gemaakt. Maar dat is dus volledig dus tegen de wet. Dat mag absoluut niet. Sinds de jaren zeventig is het beestje beschermd. Uh, ik zei het net al, uh, of we hem gaan zien, uh, die kans is natuurlijk buitengewoon klein... maar we weten wel hoe die klinkt. En we hebben ook een omschrijving van uh, iemand die er uh, veel mee te maken heeft. Luister maar even. De steenmaker is ongeveer net zo groot als een kat. Hij heeft hele korte pootjes en hij loopt op een hele typische manier. Een beetje met een kattenbochel. Hij, hij, hij trekt zijn rug omhoog en zo beweegt hij zich voort. Het is een heel leuk speels, ja ADHD-achtig diertje. Hij moet weg omdat hij de boel versmeert. En hij moet ook weg omdat het door zijn speelsigheid... koud en knaagt hij aan van alles. Het is geen knaagdier, maar hij zit wel overal aan. En hij vindt een veel dingen interessant. En hij kan dus ook elektriciteitskabels bijvoorbeeld doorbijten. Uh, en dat is gevaarlijk. Ja, kijk dat geluid. Luister, Horus. Dat is best wel, best wel muzikaal. je niet? <lacht> Maar de, ja, probeer ook wat positiefs. Uh. Ja. Goedemorgen. goedemorgen. Wacht even, ik kom iemand tegen hier. Goedemorgen. Heeft u hem al gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Ook op, niet? Nee, nee, nee. Want nee. ik loop hier al een tijdje te zoeken, maar... Uh. Nou, nee, op zichzelf op een gegeven moment... Je moet ook heel veel geluk hebben dat je hem natuurlijk ziet. Ik zag wel. Niet, ja. Dat is niet saai, maar ze zijn natuurlijk enorm ah, ja. snel. Ja. En ja, het is duister op een gegeven moment. Ja, het is niet zo dat ze een bij zich nee. hebben. Zo, zo zeg, ik spreek u zomaar in het wild aan op straat. Maar ja. hebben wij een afspraak? Of ja, uh, komt ik ben, u toevallig ik ben, kijken? Ik ben Menno Hilvers op een gegeven moment, dus ik, uh, ik kom hier even kijken een oh. en... Nou, dan, uh, dan praten we zo verder. Vindt u ja, dat goed? Uh, heel goed. Vind dan ik. En ondertussen kijken we nog even links en rechts. Naar de, of we een steenmarter, uh, steenmarter zien. Want ze zijn hier wel, hè? Ze zijn hier wel, ja, ja, ja, ja. hè? Juist, in dit gebied op een gegeven moment. Ja, ik ruik ze bijna, zou ja. ik bijna willen zeggen. Eigenlijk is daar een gebied die kant op. op ook die nemen. kant op? Ja. Nou, maar daar maar, is helemaal heel donker. Daar is zeker helemaal donker. Maar goed, daar is ook wel een plek op een gegeven moment... waar ze zich thuis voelen. Ah. Dan, dan, dan, maar dat moeten we niet hebben. Nee, helemaal dat niet. Dat moeten we helemaal niet hebben. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat daar dus ligt ook veel rommel. Ja, op een dat, dat is eigenlijk ook de oude vestiging van uh, Philips de ja. En daar heeft ze op een gegeven moment in de brand gezeten. En daar is bij uitsterk ook een plek op een gegeven moment waar ze heel graag mogen zitten. Kijk, jullie horen het al. Ik, heb al, ik heb al een kenner gevonden hier. Dus uh, we, we, we komen goed. dicht bij het vuur hoor. We komen dicht bij het vuur. Spreken we je straks so, weer, Mark-Robin Visser. Dankjewel. Tot zo. Goed, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Twitter, Facebook en vooral LinkedIn. Ze zijn bij heel veel bedrijven en organisaties niet meer weg te denken... als het gaat om het vinden van de juiste personen voor een vacature. Maar meer dan de helft van de werkzoekenden... kan nauwelijks uit de voeten met sociale media, blijkt het onderzoek van het UWV. Volgens onze verslaggever Bart Kamphuis startte de instelling daarom vandaag... met een online training sociale media. Als je personeelsadvertentie in de krant zegt tegen Gijs Anen... dan kijkt hij je wat meewarig aan... Nieuwe medewerkers zoeken, daar heeft hij andere middelen voor. Het zijn voor onze professionals, met name LinkedIn en Twitter... en voor onze studenten, Magnet.me en Facebook. Aanen is een recruiter, dat is een personeelswerver. Bij PostNL, een van de grootste werkgevers in Nederland. Het bedrijf gaat helemaal in de cloud en zoekt daarom nu veel IT'ers. Een beroepsgroep waarvan je zou zeggen dat die de weg wel weet op het internet... Niets is minder waar, want als je goed kijkt, zegt Anen... Dan zijn het met name de wat oudere IT'ers die veel meer aan personal branding kunnen doen, omdat ze dat uh, van huis uit niet gewend zijn. Dat zijn de IT'ers die wellicht hebben gedacht van nou dat LinkedIn, dat zal met tijd wel duren. Ja, klopt, klopt. Sociale media is heel lang gezien als een, als een hype, uh, maar inmiddels is het uh, helemaal ingeburgerd in... Uh, ja, in Nederland. Ja. Maar niet alle werkzoekende Nederlanders zijn gewend aan die social media. Ik vind het heel spannend. Waarom? Omdat het voor mij nieuw is. Zegt een man bij het UWV in Gouda. Hij zoekt een administratieve baan. En de dames leggen het goed uit. En dan kunt u hier dit verhaal verder lezen. En u kunt ook daar op drukken. Dat zijn voorbeelden van de berichten. En ja, er gaat eigenlijk een wereld voor mij open. En wat ziet u dan als u die wereld betreedt? Ja, op Facebook. Iedereen kan je bereiken. Op Twitter, iedereen kan je bereiken. Op LinkedIn, iedereen kan je bereiken. En iedereen ziet ook alles. Dat is wennen, ja. ja. Wij zien heel erg dat ouderen op de arbeidsmarkt... diegenen die niet met online media zijn opgegroeid... soms wat meer reserves hebben. Die vinden het wat spannender om dingen bloot te geven op internet. Het gevoel van, als ik het eenmaal opzet, dan ziet iedereen het. Die vinden het fijn om daar uh, wat uh, tips en trucs bij te krijgen. Leontien van Melle van het UWV heeft mede de online training Sociale Media ontwikkeld. Belangrijk in die training, wat zet je wel en wat zet je niet in je profiel? En dat is heel belangrijk als werkgevers je gaan screenen tijdens een sollicitatie. Van wie ben je eigenlijk? Ze kunnen al voorafgaand aan dat jij het kantoor binnenwandelt uh, een beeld van jou krijgen. Restaurant Dende in Leiden. Nou, Dat is een open deur om te zeggen, ik wil niet tegenkomen een foto waar je heel dronken op staat. Eigenaar Hein Martens gebruikt alleen maar sociale media om aan personeel te komen. Hij kijkt naar hoe je je primair presenteert, wel of niet foto's in dronken toestand. Maar daarnaast ben ik wel geïnteresseerd in, wat doe je erbij? Ga je naar theater, ga je naar musea, ga je naar andere restaurants die misschien wel een niveau hoger liggen of in een andere stad zijn, om te kijken hoe ze daar doen en wat je daar dan uit kunt leren. Een deel van de proeftijd. Ja, de proeftijd begint ver voordat de sollicitatie er is. De persoon die je bent op het internet. Daar kijken bedrijven naar, bijna zonder uitzondering. En steeds meer werven bedrijven alleen maar via sociale media. Honderdduizenden werkzoekenden hebben hierbij een achterstand, zegt het UWV. De online training die de instelling vandaag begint, moet daar snel verandering in brengen. Om half tien komt het CBS met werkloosheidscijfers. Over december kunnen we zien of de dalende trend ook inderdaad aanhoudt. Heeft hij het goed gedaan, minister Dijsselbloem van Financiën... toen hij een jaar geleden SNS Reaal nationaliseerde? En wat was de rol van de Nederlandse Bank? Die vragen worden vandaag beantwoord door Rijn Jan Hoekstra en Jan Vrijns. Ze hebben onderzoek gedaan naar de nationalisatie van SNS. Vanochtend presenteren ze hun rapport... en verslaggever Peter Blok kijkt nog even terug naar vorig jaar. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Nationalisatie, ja. Ja, dat is maar één woord, hè? Uh, ambtenaar. De banken die, die verprutsen het en, en de burger kan ervoor betalen. Het verhaal banken worden we zo langzaam niet meer goed van, hè? Ik hoop wel dat dit uh, de laatste keer is dat we uh, een bank van deze omvang... die zo aan grootheidswaans in ten prooi was gevallen... op deze manier overeind moeten houden. Maar soms moet je dingen doen die je helemaal niet wil doen. Maar hij had geen andere keus, minister Dijsselbloem van Financiën. Want er zat voor hem nog maar één ding op... keihard ingrijpen bij SNS Reaal van de ene op de andere dag de hele bank overnemen... om erger te voorkomen. Het was helaas onvermijdelijk. Dus we hebben lang gekeken, de bank heeft ook lang gekeken... of er nog alternatieven waren. Of uh, uh, private partijen of andere banken zouden kunnen bijspringen. Dat leidde allemaal nergens toe. De verliezen in de bank waren gewoon te groot. Vooral op vastgoedinvesteringen, die waardeloos waren geworden... of, of in ieder geval veel waarde uh, verloren gegaan. Dus er was geen alternatief meer. Uh, dus we hebben dat gedaan... Een deel van de rekening is ook daar betaald door de aandeelhouders, de eigenaren van de bank. Die zijn onteigend. Een deel van de rekening wordt betaald door de bankensector in Nederland. Die dragen een miljard bij. En het overige heeft de laatste overheid, dus de belastingbetaler, moeten bijdragen. Uiteindelijk is dat een goede beslissing. De SNS is gewoon een goede en gezonde bank met toekomst. Nu we de verliezen hebben weggenomen. Dus de SNS kan verder. Uh, is ook een goede aanvulling voor de Nederlandse bankensector. Geeft ook keuzevrijheid aan consumenten. Uh, dus uh, nee, ik kreeg zeker geen spijt. Er stond veel op het spel bij SNS: 32 miljard euro aan spaargeld, 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen. De problemen bij vastgoed waren te groot, zegt Dijsselbloem. Ja, daar zaten echt uh, hele grote verliezen in... die anders gewoon tot het faillissement van de bank hadden geleid. En dan waren ook echt 30, 35 miljard aan spaartegoeden in gevaar gekomen... Van, van gewone mensen die een bankrekening hadden bij de SNS. En nu is de staat dus de baas over SNS. Maar er komt vroeg of laat een tijd dat de bank weer op eigen benen kan staan. Deze bank is nu weer stevig uh, en kan weer verder... En zodra het even kan, gaan we hem ook weer gewoon uh, privatiseren. Dus dan wordt het weer een gewone bank, net als alle anderen. Peter Blok hoorde u. En straks na acht uur spreken we over SNS verder... met Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance... aan de Universiteit Nijrode. dadelijk al beschouwen we de kwartfinales in het bekertoernooi na. En u hoort wie er in de halve finales tegen elkaar spelen. En dan hebben we iets verderop ook nog heel slecht nieuws... voor de Witte Haai. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6, het NOS Radio 1-journal. Jackson stepping out. Stopt. Ajax heeft zich gisteren ten koste van Feyenoord geplaatst voor de halve finale van de KNVB Beker. In Amsterdam werd het 3-1 voor Ajax. De trainer Frank de Boer kreeg na de rust wel het gevoel dat Ajax ging winnen. Nou ja, ik had het al gevoel dat wij de betere waren. Alleen eh, nogmaals, de eerste helft kwamen we niet echt doorheen. En, en zij waren gevaarlijk in de counter. Nou, de tweede helft hebben we dat eigenlijk heel goed ingedampt en uh, continu de druk op, opgehouden. Maar ook, eh, wat ik net al zei, we kwamen veel verder uh, in ons balbezit rondom de 16 en we hadden dreiging. En uh, elke uitvallende bal was bijna voor ons en uh, dat uh, maakte het verschil in de tweede helft. Ronald Koeman probeerde te verklaren waarom zijn elftal in de tweede helft inzakte. Nou, concentratie kan het zijn, kan ook kwaliteit zijn. Uh, wat wij nog te, ten opzichte in dat onderdeel van het voetbal uh, achterliggen op Ajax. Is Ajax dan verder dan Feyenoord, in jouw optiek? Nou, als je, als je praat over uh, wat in een wedstrijd wordt gevraagd en, en de vastigheid in het voetbal, zeg ik ja. Gisteren plaatste NEC zich ook voor de halve finale... door te winnen van FC Utrecht met 1-0. Voor de amateurs van JVC Kuik is het bekeravontuur voorbij. Brabanders werden met 5-1 weggespeeld door Pek Zwolle. Dat grote teleurstelling van de trainer van Kuik, Hans Kraa junior. De jongens hebben zoveel meer verdiend. En uh, als, je, als je keeper zo'n ongelofelijke off-day heeft... hij staat naast me... Ja, daar, dan kan je iets, iets verzinnen, je kan niets verzinnen, je kan ze achterna zitten, je kan ze plezier toewensen, je kan zeggen het is jullie dag, hebben we ook gezegd. Maar als je keeper zo, zo ongelooflijk een off heeft, ja, daar, daar, daar kan niemand tegen voetballen. Op 26 en 27 maart worden de halve finales gespeeld. AZ ontvangt Ajax in Alkmaar en Peck neemt het thuis op tegen NEC. De eerste finalist van de damesfinale op het Australian Open is bekend. Zojuist wist de Chinese Lina in twee sets te winnen van de Canadese tiener Eugenie Bouchard. Lina bereikte vorig jaar ook al de finale van het tennisvernooi in Melbourne, maar verloor toen van Victoria Azarenka. En op dit moment spelen de Sloveense Sibelkova en de Poolse Radwanska tegen elkaar voor die andere plekken in de finale. Dit is Radio 1. Alles even. NOS Journaal krijgt u nu van Dorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De VVD scherpt de interne regels aan voor giften. Alle schenkingen boven de 25 euro moeten worden geregistreerd. Voor schenkingen boven de 1000 euro moet vooraf toestemming worden gevraagd... aan het VVD-hoofdbestuur. Het aantal eerstejaarsstudenten is vorig jaar met 7% gegroeid... naar ruim 45.000. Volgens de Vereniging van Universiteiten, de VSNU komt dat vooral door een grotere instroom vanuit het VWO. VWO'ers besluiten vaker om direct na het behalen van het diploma door te studeren. Ze nemen geen tussenjaar meer om te reizen of te gaan werken. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken noemt de Syrische president Assad... de kern van het probleem in Syrië. Timmermans kwam gisteravond terug van de vredesconferentie over Syrië in Montreux. In Nieuwsuur zei de minister dat Assad zich zal moeten verantwoorden voor de rechter.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 Het weer af en toe regen, landinwaarts ook kans op wat natte sneeuw. Later vooral in het zuiden regen en het wordt vandaag 4 tot 6 graden. Awb Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. goedemorgen. Goedemorgen Frederik, op de A7 hoorde richting Zaandam bij de afwitweide maar 4 kilometer. Verder op de A8 naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2. En op de A15 Rotterdam richting Europort staat bij Spijkenisse 2 kilometer. Wordt het een drukke ochtendspits, denk je? Nou, ja, er valt wat, wat neerslag. Maar normaal gesproken op een donderdagochtend rond half negen... 130 kilometer, dus ik ga ervoor. <laughs> je gaat ervoor. oké. Okay. Nou, dan wij ook. Dank je wel. En ik zei het al, slecht nieuws voor de witte haai. Australië namelijk opent de jacht op dit internationaal beschermde dier. Het land oogst daarmee wel een storm van kritiek. Peugeot heeft goed nieuws.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is drie minuten over half zeven. Australië gaat dus op witte haaien jagen. De dieren zijn internationaal beschermd. Maar na zeven fatale aanvallen in de afgelopen drie jaar op mensen... vindt de overheid het welletjes. Volgens onze correspondent in Australië, Robert Portier... reageren natuurbeschermers razend. Als je in Perth naar de Indische Oceaan kijkt... dan krijg je vaak direct zin om erin te springen. Het water is aanstekelijk blauw... en de golven zingen er in een lome cadans. Maar veel badgasten denken toch even na voordat ze het water betreden. In gedachten horen ze een heel andere deun. Nergens ter wereld overleden meer mensen na een haaienaanval als in West-Australië. Een bedenkelijke reputatie. In de duikwinkel van Simon Jones is dat goed te merken. De klanten blijven tegenwoordig weg. Ze zijn te bang geworden. We hebben mensen die in de duikwinkel zijn en ze vroegen hun duikwinkel op. En ze zeggen, dank Simon, je kunt dat that I'm not going weer dive again. Ik ben te scared. Na zeven slachtoffers in drie jaar tijd vindt de overheid in West-Australië dat er iets moet gebeuren om de veiligheid te vergroten. Voor de kust van een aantal populaire stranden komen lange vislijnen te hangen. De hoop is dat de haaien daarop afkomen en dat ze het strand met zijn badgasten links laten liggen. Haaien van meer dan drie meter die in de toekomst toch in de buurt van het strand komen, worden afgemaakt. Seven dying in years is a lot. And we the had to do about it. This is shark and we say no. We say no. Lang niet iedereen vindt het een goed idee om haaien zomaar af te maken. Duizenden mensen demonstreerden op het strand van Perth. Zeg het hier. Onder de tegenstanders is ook deze moeder, die haar zoon verloor aan een witte haai. Maar zou haar zoon nog hebben geleefd met de vishaak in het water, vraagt ze zich af. Witte haaien staan op de lijst met bedreigde diersoorten. Ook in Australië is het verboden om ze te vangen. Speciaal voor West-Australië maakt de milieuminister nu een uitzondering... Tot woede van de natuurbeschermers van Sea Shepherd, die vinden dat West-Australië zich beter kan richten op het behoud van de witte haai, net als de rest van de wereld. De is, the rest of the is, shark and here is Western Australia a which is to extinction. De jacht had deze maand al moeten beginnen, maar de visser die de haaien zou afmaken besloot daarvan af te zien naar bedreiging door natuurbeschermers. Die hebben opgeroepen om die jacht te saboteren... en bereiden rechtszaken voor om de maatregelen te stoppen. Om haaienaanvallen te voorkomen gebruikt de overheid social media. Meer dan 300 grote haaien zijn voorzien van een zender... en als ze minder dan 500 meter van de kust verwijderd zijn... krijgen badgasten automatisch een Twitterbericht. Tijdens de kerstvakantie kreeg het account er 20.000 nieuwe volgers bij dus Robert Portier over de witte haai, die moet gaan uitkijken... maar heeft ook steun aan land. Het conflict in Zuid-Soedan heeft een half miljoen mensen op de vlucht gejaagd. Tienduizenden zoeken bescherming in kampen van Verenigde Naties. De strijd gaat niet alleen om de politieke macht... maar heeft ook een sterk etnisch karakter. Nuers zeggen dat ze zijn gevlucht voor een campagne van president Kier... een Dinka om alle Nuers uit te moorden. Correspondent Kurt Lindeyer ging naar het VN-kamp... in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba... Ai, ai, ai, wat stinkt het hier. Links, rechts zie ik kinderen hun behoefte doen in de goot. En een hele lange rij mensen staat hier voor een watertank in de hoop in een jerrycan. En een heel klein beetje water te kunnen verzamelen. Aan de poort van dit kamp van ontheemden komen mensen in vrachtwagens soms binnen. Soms ook met hun eigen Auto. Sommige mensen hebben hun uh, koffer op uh, wieltjes achter zich aan uh, rollen. En ik zag er net bijvoorbeeld een moeder met een plastic bad voor haar kindje binnenkomen. Uh, en vrachtwagens vol met waterhulporganisaties die af en aan rennen. En hier dan in het kamp waar 17.000 ontheemden... Allemaal Nouërs bij Juba, vlak bij de luchthaven, verkeren uit angst al een maand lang. Ze durven niet terug naar hun huizen, hoewel die huizen misschien nog geen kilometer hier vandaan zijn. Paul, waarom ben je hier? Waarom bent u hier? Ik ben niet outside, dus so ik moet to come here to voor for veiligheid komen. U bent een Nouër? U bent een I'm Ik ben een Nouër, ja. Paul is een Noër, hij is een van de 17.000 mensen die naar dit kamp is uh, toegevlucht. En hij zegt, sinds dit politieke probleem tribale dimensies heeft aangenomen, heb ik hier mijn veiligheid gekozen. U uh, uh, gezocht. Uw buurman was een dinka, u bent een Noër. Waarom kan u dan niet meer samenleven als u altijd heeft samengewoond? Uh, people, both sides, my neighbor and myself. We, we lost, we lost trust. Als er familieleden van je gedood zijn... en je weet dat dat door een bepaalde stam is gebeurd... dan kan ik u vertellen, dan word je heel heel erg boos. En dan kan je niet meer met zo iemand van die andere stam samen wonen. So het is een drukke boel hier in het kamp. Mensen hebben inmiddels ook marktkraampjes opgezet. Een kopje thee kan ik drinken. Je kan je telefoon hier laten opladen. Boven die smeergeboel... Hangt echt wolken bijna van roofvogels die hier iets te eten proberen te vinden. En misschien vinden ze hier wel meer eten dan die 17.000 ontheemden die hier uh, verblijven in uiterst uh, onhygiënische toestanden. Dit is mensen. Uh, U zegt. ...dat de president een Dinka opdracht heeft gegeven de Noërs te vermoorden. De president, een Dinka, die heeft opdracht gegeven om alle hier hieruit te moorden in Juba. En daardoor is het probleem begonnen. En daarom, als er een oplossing is voor het probleem, dan moet het ook komen van president Salva Kiir. Hij heeft zijn presidentiële garde volgepopt met Dinka's. En die presidentiële garde heeft in areas zoals Gondela in woonwijken ...hebben honderden, duizenden Noers vermoord. Het is zijn schuld en hij moet met een oplossing komen, Salva Kiyo. En mensen zijn opgewonden. Je hebt het gevoel alsof hier meer het hart spreekt dan de hersenen van de mensen. Angst en woede, volgens mij zijn dat de twee woorden die de situatie van de mensen hier nog het beste omschrijft. Cosmonent Kort Lindijer vanuit het VN-kamp in de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Is er dan toch nog een sprankje hoop voor het failliete bedrijf Aldel... de aluminiumsmelter? Minister Kamp van Economische Zaken gaat toch nog een keer naar het noorden... naar Groningen om te zoeken of een doorstart mogelijk is. Hoort u zo meer over. Amsterdam was op alles voorbereid... maar uiteindelijk bleef het relatief rustig in en rondom de arena. Volgens de Amsterdamse autoriteiten dreigden een groot aantal Feyenoord-supporters... naar die Amsterdamse bekerwedstrijd af te reizen. Supporters met kaartjes, maar ze waren niet welkom. Mensen die wel binnen zaten, zagen Ajax met 3-1 van Feyenoord winnen. Verslaggever John Sarbach. Vinken knallen af en toe. Er is aardig wat vuurwerk afgestoken. En ook ja, behoorlijk hard. Ik schrik er af en toe behoorlijk van. Berghaals vuurwerk wordt ook afgestoken. Mooie rode gloed over de massa heen. Hier een beetje zichzelf warm staan te springen, want het is koud. Bitter koud zelfs. Nou, zingen, springen. Op die manier houden ze zich warm. Die houdt zich een beetje afzijdig, is wel aanwezig, maar ik zou het toch ook niet zeggen, heel erg nadrukkelijk. Niet het aantal wat je zou verwachten bij een risicowedstrijd als dit. Je glimlacht nog. Ik ben je niet eng? Nee. grote een groep is niks beangstigend. Je schudt, nee, je wil niet praten. Ze helemaal lachen, maar ze willen niet eng. Ja, dat is het ook eigenlijk helemaal niet. Het ziet er gezellig uit. Heel veel mensen met schaaltjes, zonder jas en t-shirts. Dat doe het allemaal in de kleuren van Ajax. Maar hier en daar zie je ook mensen zonder kleuren. Zouden dat dan Fijn Noord supporters zijn? Incognito. Nee, joh, helemaal niet. Ah, joh. Of zouden Nederlandse nee, nee. Rotterdamse gerommels? Dat mannen. Ik zie geen Ajax kleuren, jongens. Nee. Je in het ja, Nee. Ja, ja, ja. Maar dit groepje is niet toevallig uh, Rotterdammers incognito? Nou, ik denk niet dat we dan in Amsterdamse... Uh, ja, je weet het niet. Nee, nee. Express. Nee, nee. Die ze ja, Ik krijg geen vis voor 80 euro kopen voor niks, dus... Uh... Oh, mijn wedstrijd is hier niet. Nee, daar heb ik een kaartje voor. Ja. Zo, dat was er weer één. Wordt het wel een leuke wedstrijd zo jongens, zonder zonder, zonder, zonder, zonder Ja, maar goed, het is, het is toch een beetje sfeerloos toch, zonder Rotterdam Ja, zeker, jammer. Volgens mij lopen er een paar rond. We lopen er wel een paar rond. Ja, volgens mij wel. Heb je ze al gezien? Nee, maar misschien komen ze nog wel tegen. En dan? Nou, ik, zullen we zullen wel zien wat de mensen doen. Stel dat het Ajax een doelpunt scoort. En dan staan een paar supporters zo te kijken van, verdomme. Gaan we twee dringen dan? Ja, ah, weet ik niet, misschien ligt hij dan weer in de gracht. Zullen we dat zien? Ah, ik Ah, ik Of en hoeveel Feyenoord supporters de Arena wisten binnen te komen is onduidelijk. Uit de opnames van NOS op 3 blijkt dat er in ieder geval twee Feyenoord fans binnen waren waarvan eentje een stadionverbod heeft. Volgens de supportersverenigingen van Feyenoord en Ajax... is het enkele honderden Feyenoorders gelukt... om de wedstrijd in de arena bij te wonen. Marco een Visser is vanochtend in Drenthe en is op zoek. Of op jacht, hoe we het maar willen noemen. Marco Robin, heb je al iets gevonden ook nu? Nee, nou ja, we gaan even kijken. Meneer Lamijn, ik zou zeggen, maakt u de motorkap maar even open. Dan kijken we even hoe de situatie is. We hebben vanmorgen van Marcel al gehoord dat hij zijn turboslang ooit... en weet je, Marcel... Ja, nou, dit ziet er allemaal wel mooi uit trouwens... Kijk, even goed. We kijken even met de zaklantaarn even goed onder de slangen. Doet u dat nou elke dag? Ik controleer af en toe wel, ja. Dat, ja? Uh, dat vertrouwen is er natuurlijk wel uit. Als je het één keer meegemaakt hebt dan. Uh... Kijk, dit is, dit is helemaal vervreten. En dat oh, hebben ja. ze een beetje provisorisch gemaakt van de verzekering. Uh -huh. Deze slangen, deze. Ja? En, uh, en, uh, ja. en, en, Moet ik even met mijn schroevendraaier even nee. kijken of het nog je even slangen? Niet doen. Hier oh, is, zitten is, is allemaal Laat die marker dan maar gaan. Uh, uh, allemaal... Daar kruipt hij gewoon in, want het beest is ook heel ja. lenig ja, natuurlijk, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is ook zo. En, en, en waarschijnlijk is die auto hier neergezet op het moment dat die motor warm was. Ja. En ja, dan, uh, dan, dan vindt dan hij het uh, gebeurt wel prettig het. dat die, uh, Heeft hij. Heeft u er ook wel eens een gezien? Ja, zeker. Ja. Regelmatig. Vertel eens. Nou, dat zijn de, uh, beestjes die, uh, die hier uh, de buurt niet schuwen. Die uh, uh, vooral s'avonds als ze uh, hun prooi gaan zoeken. We uh, wonen hier in een stil gebied uh, waar uh, behoorlijk uh, wat te halen valt. Ja. Dus uh, ideaal, uh, ideaal worden voor die Aha. beestjes. Zeg, maar en u mag er niks mee doen, hè? Ik zie nee. daar wel een hele grote schep staan. Ik kan me voorstellen dat u wel eens de verleiding heeft... om er een tik op de kanis te verkopen. Ja, nou goed, daar spreek ik niet hard op uit. Maar het, je moet op een gegeven moment ook de wet respecteren. En ja. uh, dan probeer je ook via andere wegen uh, om uh, problemen op te lossen. Ja. De steenmarter uh, is al vele decennia beschermd. Al sinds de jaren 40 heb ik me laten vertellen: geldt er een jachtverbod uh, op dat beest? En ook sinds de jaren 70 heeft het echt een beschermde status. En nu begint de indruk hier in Drenthe, maar ook in Groningen, Friesland, Overijssel te ontstaan dat ze in populatie toenemen. Merkt u dat ook? Ja, nee, maar dat is ook niet van de laatste drie, vier jaar. Uh, bij mijn vorige werkgever dat is ongeveer vijftien jaar geleden. Toen uh, was het hele computergebeuren, het beveiligingssysteem was ontregeld. Ja. En bij nader onderzoek bleek uh, dat daar een populatie van uh, moeder en, en, en, en vader... en, en drie ja. jongen onder de, onder de vloer zaten. Ja. Ja. Zeg, meneer Hilvers, ik kwam u vanmorgen al tegen in het donker... Ja. U had een rugzakje bij u, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Wat zit daarin? Nou, echt gewoon een beetje drinken op een gegeven moment. Ik, ik, oh. ik, niks anders Ook oh, verder niks. Nee, nee, nee. Want van u mogen ze wel uh, een kopje kleiner gemaakt worden, hè? Nou, uh, zo is het ook eigenlijk niet helemaal oh. op een gegeven moment. U bent we van vind... het platform platformsteenmarter. Ja, wij vinden eigenlijk op een gegeven moment dat de overlast zo buitenproportioneel is... dat we hier maatwerk kunnen moeten doen. We moeten er iets anders, uh, we moeten er op een andere manier mee omgaan, wilt u eigenlijk zeggen. Dat gaan we straks nog verder uh, bespreken. Uh, we zijn hier vanochtend, want die steenmarters zijn hier natuurlijk al langer... vanwege de nieuwe eh, natuurwet hè, die volgende maand ja. uh, besproken gaat worden. En er begint zich zo langs de rand toch een soort stemming... tegen uh, die steenmarter... Uh, ontstaan En dat ja. doet u eigenlijk. Daar bent u eigenlijk nou, verantwoordelijk voor. Nee, uh, Jawel, dat doet u wel. Want ja, u bent ben eigenlijk wel, tegen de steenmarkten. Nee, ik ben niet echt tegen de steenmarten, Maar ik ben er wel ja. tegen op een gegeven moment dat er eigenlijk geen balans zit in de wetgeving. Waardoor eigenlijk de bewoners er zoveel overlast ja. van hebben. Ja. Ja, ja, ja. En dat is, het, dat is het punt op een gegeven moment. We, hier ook in deze, in deze contraat, op een gegeven moment is we, men wil het dier wel beschermen. Ja. Maar men zegt de mens eerst en dan het dier. Wij praten straks hm. verder over de mens en de Steenmarkt. Ja, Marcel? Ja, je wou mij nog iets ja, vragen? Ja, ontevreden begin? brommen. Nou ja, hm? de steenmarter was hm? er eerst. Hm? Ja, precies. Ja. Ja, nou, Marcel zegt de steenmarter was er eerst... Oh, daar moeten we even over nadenken. Ja, ja, ja, ja. Voor de auto, in ieder geval. Maar dan je wou me nog, nog iets zeggen. Ik gelachen. Wat zeg je, ja, je, wou me nog iets zeggen aan het begin. Marcel, weet je. Maar... Wou ik nog iets zeggen? Ja. Uh, oh, weet je hoe het komt dat ze graag aan die slangen knagen? Nee. Nou, die bewaren we dan nog even voor oh. straks. Want dan hebben, hebben ze hier een hele interessante ik theorie over. Voor een cliffhanger. Dat ik is ABB verkeersinformatie Jolande van der Velden. Korte files nog steeds bij Amsterdam. Bij Rotterdam is er bijgekomen de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk staat 2 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9. En smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal. U Sharon Jones, de Dap Kings. 9 minuten voor zeven. Werknemers van Aldel hopen nog altijd op een doorstart van de aluminiumfabriek. Maar minister Kamp van Sociale Zaken liet gisteren weten... dat hij weinig toekomst ziet voor het failliete Groningse bedrijf. De elementen van het plan die heb ik allemaal al in beeld gehad toen ik de afgelopen veertien maanden eraan gewerkt heb. En uh, Ik heb daar geen nieuwe dingen in ontdekt, dingen die ik nog niet gezien heb. Uh, dus ja, ik kan ook moeilijk, uh, moeilijk een, een suggestie wekken die niet uh, op waarheid berust. Ik ga geen valse hoop geven aan het gebied. Maar toch zegt hij onder druk van Kamerleden nog één keer toe om serieus te kijken naar een mogelijke doorstart. We gaan erover praten met de burgemeester van Delft Zeil. Daar is al Delta tenslotter gevestigd. En mijn groot, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, krijgt u nu niet hoop tegen beter weten in? Want de minister heeft aangegeven dat hij niet veel in het reddingsplan ziet... en zegt dat het ook al veel langer slecht ging met het bedrijf. Ja, is ook zo. Hè. En tegelijkertijd, als er nog gepraat wordt, is er ook altijd hoop. Dan moet je dit soort situaties ook houden. Maar als je gisteren naar de uitkomst van het Kamerdebat kijkt... dan, dan ben ik wel echt teleurgesteld. Um, het gaat oh. namelijk niet alleen maar... want het voorstel wat daar neergelegd is vanuit de regio... gaat niet alleen maar over het, over het doorstaan van Aldel... maar is een veel breder voorstel... Uh, wordt uh, vooral uh, gedragen door uh, het bedrijfsleven. Is ook door het bedrijfsleven uh, gemaakt. En ik vind van deze liberale minister wel uh, erg ingewikkeld uh, worden. als hij ook nog zijn eigen achterban. het uh, bedrijfsleven op deze manier. Uh, um, uh, yeah, op, op deze manier met dat bedrijfsleven omgaat. Ja, maar het bent, u dan, bent u dan teleurgesteld door de Kamer of door de minister? Uh, want de Kamer stuurt hem toch nog een keer naar Groningen toe. Ja, nou ja, ik vind. Uh, ik, vind ik, ik, ik zei al. ik vind het goed dat er nog uh, gepraat wordt. En zolang er gepraat wordt, is, uh, is er ook hoop. Als ik de reactie van de minister op de verschillende bijdragen van de Kamerleden gisteren is dat beoordeel, dan vind ik de houding van de minister naar zijn eigen achterban, het bedrijfsleven, wel echt wel heel Ja, want u doelt op dat gezamenlijke plan van Groningse ondernemers en de provincie. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, er staat is, is een warmtekrachtcentrale op ons chemiepark. Um, het gaat uh, natuurlijk heel slecht met Albel, het is failliet... maar uh, het chemie en het bedrijfsleven staan sowieso uh, onder druk. We moeten een vernieuwingsslag maken, is daar ook toe bereid, wil investeren. Het gaat ook om een aantal nieuwvestigers... dus er ligt een uh, totaal investeringsplan van het bedrijfsleven van 1,8 miljard. Maar daar is toch een aangepaste uh, energieprijs voor nodig, een level playing field. Uh, dus daar heeft het bedrijfsleven een uh, plan voor gemaakt. Dus heeft de minister een aanbod gedaan. Wij zijn bereid om 1,8 miljard te investeren uitbreidingen, uh, verduurzamen, maar ook nieuwvestigers. Maar dan hebben we een uh, subsidieregeling die Europees legaal is... op die warmtekrachtcentrale hebben we nodig. Um, dus de minister kan zonder dat hij de steun van Brussel nodig heeft... Nodig heeft daar, een, uh, daar een besluit over nemen. Nou ja, en hij lijkt niet geneigd om dat te gaan doen. Maar goed, nogmaals... Er wordt en, nog en dat een zou dan gaan spreek. om uh, 50 miljoen euro subsidie? En uiteindelijk zou dat, dat zou dus gaan om 50 miljoen euro subsidie... Maar dat, nogmaals, er staat een investering uh, van het bedrijfsleven tegenover 1,8 miljard. En daar staat tegenover uh, dat, dat wanneer die warmtekrachtcentrale weer, uh, weer gaat werken, dat dat een, een duurzame oplossing is die meer continuïteit geeft dan het zittende bedrijfsleven. Dus u vindt dat de minister zich verschouwt achter Brusselse regels? Want ik kan me wel voorstellen dat uh, oneerlijke concurrentie, overheidssteun onterecht en andere energietarieven, dat dat wel op een probleem kan stuiten. Ja, maar hier wordt een aanspraak gedaan op de SDE plus regeling voor die warmtekrachtcentrale. Uh, het is een nationale afweging om die warmtekrachtcentrale wel of niet uh, uh, te subsidiëren via die regeling. Nou, in Nederland is gekozen om dat niet te doen. Andere landen doen dat, doen dat wel. Dus uh, het is een, een eigen politieke afweging van het, uh, van het kabinet. Er is een opvallende rol weggelegd voor uw PvdA-collega aan de Tweede Kamer, Tjeerd van Dekken. Hij wil dat minister Kamp alles op alles zet om Aldel te redden. Is dit ook explosief materiaal voor de VVD-PvdA-coalitie, denkt u? Ja, is, ik, ik heb de indruk dat het ook een politieke kwestie is. Um, um, als ik het vanuit mijn positie beschouw dan uh, voor deze regio, dan gaat het om uh, cruciale, uh, cruciale werkgelegenheid. Die relatief een zwaar aandeel in, in uh, werkgelegenheid in onze regio uh, levert. Um, dus ik denk dat het, uh, um, en ik sta dan maar even boven de politieke partijen, die moeten hun eigen uh, afweging maken. Maar ik denk dat het heel erg van belang is dat de politiek zich in de volle breedte realiseert wat de betekenis hiervan is voor onze regio. En die zin, en los van of meneer Van Dekker dat doet of wie dan ook, degene die zich daar echt hard voor maakt, die snapt denk ik wat er in ons gebied aan de hand is. Ja. Maar hoe ver zullen ze daarin gaan, denkt u? En be bedreigt dat misschien uh, dus de coalitie? Nou ja, ik vind het, een, uh, ik vind het voor, ons, voor ons zodanig substantieel... dat ik me maar even plaats boven de politieke partijen. Uh, en dat ik hoop dat iedereen zich in Den Haag realiseert... wat dit voor onze regio betekent. Of het nou, van, of het nou de VVD, de Partij van de Arbeid of het CDA is. Uh, dit is echt van cruciaal belang. Uh, en, en u heeft het ook aan de acties gemerkt. De acties van de mensen gaan niet over het dienen van een sectoraal belang. In ons uh, regio zijn de mensen dusdanig boos uh, en gefrustreerd over... Uh, hoe het nu uh, met, uh, met onze regio omgegaan wordt. Mensen demonstreren omdat ze echt vinden dat er in dit gebied iets aan de, is. Niet, aan de hand is. En niet omdat ze hun eigen uh, sectorale belangen dienen op dit moment. Dus er is ook in de samenleving echt wat aan de hand. Dank u wel. Emma Groot, burgemeester van Delfzijl. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Mensen die een geheime rekening in Zwitserland hebben, die moeten gaan oppassen. De Zwitserse bank UBS wil geen belastingfraudeurs meer als klant, meldt de Telegraaf. Klanten van de bank krijgen in een gesprek te horen dat ze ofwel hun geld contant moeten opnemen, ofwel in hun eigen land moeten meedoen aan een inkeerregeling. Het zou zelfs kunnen dat wie niet meewerkt in het land van de herkomst wordt verklikt, zegt de Telegraaf. Dat bestrijdt de bank in de krant, maar wie zijn geld voor het einde van 2015 niet van de rekening heeft gehaald, moet er wel rekening mee houden dat de rekening gewoon wordt opgeheven. Binnen 20 jaar moet het mogelijk zijn Alzheimer te voorkomen... zegt hoogleraar Gerard de Haan in het AD. Volgens hem worden er op dit moment internationaal grote stappen gezet... op het gebied van hersenonderzoek. En daardoor is er inmiddels veel meer bekend over de oorzaak van Alzheimer... eiwitklontering in de hersenen. Volgens de Haan blijft het wel moeilijk om de ziekte nog te genezen... als iemand die eenmaal heeft. In België zijn XTC-pillen in omloop die zo krachtig zijn dat ze de dood tot gevolg kunnen hebben, meldt de Vlaamse krant de Gazet van Antwerpen. Pillen werden ontdekt in een laboratorium waar gebruikers hun drugs kunnen laten testen. Volgens de onderzoekers in dit lab is het type ecstasy zo krachtig dat een meisje van 14 dood kan gaan als ze het binnenkrijgt. Er worden nauwelijks nog optiepakketten uitgedeeld in de top van het bedrijfsleven, schrijft de Volkskrant. Opties zijn het recht om tegen een van tevoren vastgestelde prijs aandelen te kopen. En hoe goedkoper dat kan, hoe groter de winst. Optieregelingen kregen de laatste jaren veel kritiek. De Volkskrant heeft vastgesteld dat in 2013 45 mensen zo'n optiepakket kregen. In 2003 waren dat dan nog 275. Straks de strijdende partijen in Syrië spreken morgen verder in Zwitserland en wij maken de balans op van de eerste dag.